Drie uur, Glyselot Thomassen met het NOS-journaal. De Griekse president Papoulias heeft partijleiders opgeroepen... om morgen bij elkaar te komen. Hij deed dat nadat hij vanochtend was geïnformeerd... over het mislukken van de derde formatiepoging. Papoulias voert morgen eerst gesprekken... met de leiders van de drie grootste partijen. De conservatieve partij Nieuwe Democratie... de radicaal-linkse partij Syriza en de socialistische Pasok-partij. Daarna worden ook de partijleiders van de kleinere partijen uitgenodigd. Pasok-leider Venizelos had gegeven al laten weten dat hij er niet in is geslaagd een meerderheid te vormen. Eerder stranden pogingen van nieuwe democratieleiders Samaras en syriza voorman Spiras.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 Bij een grote politieactie op de A2 bij Marhezen zijn vannacht vijf mensen aangehouden. Er zijn elf auto's in beslag genomen omdat de eigenaars een belastingsschuld hadden openstaan. De politie had de snelweg in beide richtingen afgesloten tussen half tien en half vier vannacht. Het verkeer werd omgeleid via parkeerplaatsen waar alle voertuigen werden gecontroleerd. Een 37-jarige man werd aangehouden omdat hij nog een celstraf van twee weken moest uitzitten. De andere arrestaties waren voor onder meer drugsbezit en diefstal van een brommer. In Amsterdam is vanochtend een gedetineerde ontsnapt uit de gevangenis aan de Havenstraat. Na korte tijd werd hij aangehouden in het Vondelpark. Hoe de man kon ontkomen is niet duidelijk. Politie ging met onder meer een helikopter naar hem op zoek. Inmiddels zit de man weer vast in het huis van bewaring aan de Havenstraat in Amsterdam-Zuid. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Lokaal is er kans op een bui. Ook morgen bewolking en zon, het blijft droog. Bij een middagtemperatuur dan van ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Op de A13 richting Rotterdam staat tussen knooppunt Ippenburg en Delft... 4 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. De A58 Tilburg richting Breda is het hele weekend afgesloten. Tussen de knooppunten Sint-Anderbos en Galder door werkzaamheden... staat inmiddels een file van 2 kilometer. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. En de N246 Beverwijk richting west is momenteel afgesloten... tussen de a 18 en Kromenied door een ongeluk...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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, op Opium. Om daar echt Bart Jouwer is inmiddels al begonnen met, uh, met de uitzending, hoor ik. Ja. <laughs> Ga ik je meteen dit introduceren, is mooi. Uh, je bent uh, de baas van de Doc's Records. Uh, 15-jarig bestaande, gisteravond gevierd in Paradiso. Ja. Was het een mooi feestje? Heel mooi, ja. was ja. echt uh, heel bijzonder. Het is ja. laat geworden, of? Uh, ook, ja. Maar gewoon goed, goed laat. Goed, goed, goed laat. laat. <laughs> Lekker laat. Ook aan tafel Hans Dagelet en uh, Maarten van Hinten... die uh, allebei te maken hebben met de voorstelling Nina Simone Alive. Hans, die speelt een van de Nina's, want het zijn er nogal wat. Zeven zijn er, Zeven, ja. ja. Is jou, jouw Nina de leukste of de, de meest de vier lijnen, of? Nee, één van. Ze zijn allemaal, uh, allemaal gelijkwaardig. Het is een, een groeps... groeps een groepswerkje, meneer. Het is een gezamtarbeid. ja. En zelfs de, de regie uh, bestaat uit meerdere mensen. Ja, ja. ja. ik uh, en Marjorie Bostel met z'n ja. tweeën. Ja. Ja. En, en, en, en hoe, hoe is dan de taakverdeling tussen twee, twee regisseurs? Ja, dat is, het is niet, niet heel strak. Maar ik ben iets meer van, van, uh, van de teksten, van de structuur, de dramaturgie. En Marjorie iets meer van de acteursregie. Maar we overlappen. ja. We ja. zitten elkaar al lekker in de haren af en toe. Ja, ook, ja. ja. Twee kapiteins ja, ja. op een schip. Ja, heerlijk. Ja. Piloot, kooppiloot. ja. Ja, ook uh, aan tafel de Paris, uh, drie uh, of buitenlandse uh, boeken heb je meegenomen. Uh, kun je de titels al even geven, dat we een beetje een idee hebben wat we kunnen verwachten? Eén is een Franse titel, blijft onvertaald, La Delicatesse, dan Zandekraam en Steen op Steen. Het zegt je niks. Het zegt me niks? Nee. Nee. Maar ze zijn wel mooi. Ze zijn alle drie weer heel mooi. Goed, fijn dat je het weer bent. Uh, dan gaan we naar de live muziek. Ik hoop tenminste dat ze er, dat ze er helemaal klaar voor staan. Denk het wel. En uh, ja. Ja, laat ik ze even ja, ik introduceren. De, de muziek van Albert Hammond. Dat heeft me nooit kunnen boeien. Richard Hammond van Top Gear vind ik een irritant baasje. Maar een Hammond-orgel, daar mag je me midden in de nacht voor wakker maken. Voeg daar een zware bas en een snelle slaggitaar en een geweldige stem aan toe. Je hebt de muziekgasten van vandaag. Een interessante mix. Hier is de Lefties Soul Connection. I give in, you in again, yes. And it hurts only me, 'cause you, you got a hold on me, and you take. Hold me through the dark, so I don't see nothing. I cover my eyes, yeah. Oh, I deny the sun is gonna shine in the morning. The truth is too hard to bear you're not being there to tell Soul connection was dat. Michel David, uh, Vocals, Paul Willems, de tweede gitaar. Elvis, Elvin Bartels op uh, de Hemmend uh, Onno Smit, gitaar. Peter Bakker op de Bas en de Cody Vogel op de Drums. En Elvis zit inmiddels aan tafel. Ja. Kan ze niet het hele Hallo. uur voor zingen? Kan ze, kan ze het hele uur voor zingen? Ja, ja, als ze, ik denk dat ze die drie buiten. kan ook. Of jij ook nog moment. zo kan zingen, ja. Even, even die, die Hemend hoor, want uh, toch wel een zwaar geval dat je hiermee mee naar boven hebt getakeld. Of valt het mee? Uh, ja, het is redelijk zwaar. Dan heb ik nog een, een mobiele versie. Ja. Uh, hij komt uit 62, maar is helemaal ingebouwd in Flightcase om het een beetje mobiel te maken. Ja, ja. Leg eens uit, waar, waar, wat maakt dat geluid nou zo bijzonder? Ik, ik ja. word er helemaal weg van als ik dat hoor. Ja, hoe moet ik, hoe moet ik dat goed omschrijven? Het is eigenlijk wat je echt moet ervaren, natuurlijk, sowieso horen. Uh, ja het, het is gewoon het zit zoveel dynamiek in en zoveel energie en, mm -hmm. en, en je kan met zoveel ja passie mee spelen. Ik bedoel, ik ga het ook meezingen automatisch als ik ermee <laughs> Dus als je de microfoon zou zingen, dan uh, wil je allemaal kreten uitslaken. Ja, dat, dat haalt het dat instrument, dat beest, wat ze het ook noemen, haalt het ja, gewoon uit. Ja. Ja, is het ook een kern wat jou betreft van, van, van, van de band? Of? Nou ja, het is eigenlijk, ja, wat, wat ons betreft is het gewoon een geheel. En, hmm. en, en het staat niet echt iets ernaast. Het, nee. het, het is echt gewoon, uh, ja, alle vier uh, de instrumenten hebben een eigen plaats en vormt het geheel leftisch. Ja, ja, uh, de sound. Ja. En voor de eerste keer nu wel uh, dit derde album, uh, wel met, met vocalisten? Ja, dat, ja, dat was we wilden ook ja, toch wel weer wat nieuws. Voorheen was het voornamelijk instrumentaal. En uh, nu hebben we een aantal gastzangeressen, uh, zanger, wow. en zangeressen. En dus Michelle David. Ja, die een geweldig is, uh, contrast. Ja, ja, van, waanzinnig ja, diepe stem. En ja. dan dat gegil van jou. Ja, ja. ja, ja het, past. Ik, het was ook echt ja. een match made in heaven. Ik kan even ja. een rondje maken. Want Hans Dagelet ging helemaal hier uh, recht voor, uh, ja, voor ik de beet. Nou ja, met DAX. Dat was echt uh, ja, ja, een ja, song. Ja, ja, ja. Bart UR, ja. past het bij Doc's Record? Ja. Ik hoorde net andere nieuws. Ik wist helemaal niet dat jullie inmiddels. Ook elders zijn ondergebracht bij ja, qua platenmaatschappij. Ja, ja. Ja, ja, bij zitten we. Terwijl je zaten bij Excelsior Maar ze zijn nu weg. Ja, ja, nee, we, ja dat was in het verleden was het eigenlijk een keuze. We hadden een luxe positie uh, konden we kiezen tussen topnotch en Excelsior. En docks. En, dogs, oh, ook en dogs, uh, ja, zijn we ook nog geweest. <laughs> oud oudsier, <laughs> Ja, We hebben verschillende gesprekken gevoerd. En, ja, de beste deal, die gaf een doorslag. Ja, ah, ja, zo komt het uiteindelijk. Ja, god, waar je dan bent... Ja. Maar top Notch Kees de Koning, die, die was echt al fan van het eerste uur... en die wilde heel graag ons hebben. En, nou ja, we, en voorheen was het echt meer hip-hop. En nu dacht ik, nou, het is nu een veel breder label, zit bij ja. Universal. Ja. Dat is toch een goede keuze voor ons. Ik is. dacht dat je tegenwoordig helemaal geen platenmaatschappij meer nodig had. Maar wel dus. Ja, nou ja. Soms, ja. ja, voor sommige dingen is het nog steeds handig. Een mm -hmm. goede promotie en het is toch ja, een, een label en uh, connecties. En, ja. Ja, het is toch lastig hoor. In het, in toch onlangs... En een keurmerk ook een beetje. Ook dat. Ja, ja, ja nee, zeker. Natuurlijk ja. ook uitgeverij, want, dat ga je straks, uh, want die kan je ook zelf, uh, straks allemaal uh, ja. Ja, ja, vergelijken. Ja, vergelijkbaar. Ja, ja. Uh, 6 juli, Noorsi Jazz, hè? Ja, klopt. Mooi. Fantastisch. Ja. Ja, een groot podium. Ik zeg ja. nog één keer dat hij heet One Punch <laughs> Pete. De CD. Ja, fantastisch. En morgen in de spanning. En, en uh, Michelle zingt er 1, 2, 3, 4. Vier keer maar op. Jee, ja, die op. volgende zijn keer is het ja. allemaal mooi. Ja, er zijn er ja, ook spannen is voor. Zo kan hij uh, wel weer. Ja. Ja, straks... ja. Elvis, ik wil straks graag <laughs> nog wel, twee nummers kopen. voor je. Ja, goed. Ja. Straks nog twee nummers in. Ja, oh, Twee ja. nummers gaan we dat doen. Oké, okay. Lefty ja. Soul Connection, dankjewel. Okay. Dit is Opium. Ik zou zeggen, laat nu lekker zingen. Oh ja, fantastisch. My arms are long My hair is woolly My back is strong Strong enough to take the pain Inflicted again and again het is niet dat Michelle David opnieuw is gaan zingen. Nee, dit is de enige echte uh, Nina Simone met uh, Four Women. De Amerikaanse zangeres vond dat ze niet in één vrouw te vatten was. Dus zong ze over zichzelf aan de hand van vier vrouwen. Uh, in de voorstelling Nina Simone Alive koos theatermakers van het Cultuurhuis MC... Uh, zelfs voor uh, zeven verschillende Nina Simons op het podium. Uh, Maarten van Hinten, een van de twee regisseurs, die zit aan tafel. En acteur Hans Daaglid, die dus, zoals gezegd, een van de zeven uh, Nina's neerzet... Het uh, is een interessante combinatie, Maarten. Want je hebt een, uh, een, een acteur, een, een uh, gedreven acteur, mag ik wel zeggen, op het podium staan. Maar je hebt ook een, een, een, een dj, ja. je hebt een, een zangeres, je hebt, je hebt allerlei verschillende mensen. Uh, waarom zeven? Uh, God, we hebben niet gezegd van we willen zeven mensen. We nee. hebben gewoon eigenlijk een groep mensen bij elkaar gezocht van hey, hier gaan we het mee doen. Hmm. En dat waren uiteindelijk zeven. Ja. Um, uh, we begonnen met vier... Eigenlijk naar aanleiding van four women, min of meer. Maar wat we meteen al wisten van... we kunnen dit verhaal niet vertellen met één actrice... die dan dat verhaal gaat zijn, dat, dat, dan, dan komen we er helemaal niet. Waarom kan dat niet? Wat is dat verhaal dan? Uh, het verhaal is, is heel complex, Om, omdat er zoveel verschillende mensen was. Kijk, bijvoorbeeld, we praten nu over de zangeres Nina Simone. Zij zei zelf, ik ben geen zangeres. Hmm. Ik ben een pianist. Ik ben een klassieke pianist. Dus uh, daar heb je het al. Terwijl haar carrière is... Uh, haar naam was jazz -zangeres. Maar die dimensie, dus we wisten van we moeten de voorstelling maken over haar. Ah, dan gaan we wel echt een klassieke pianist in de voorstelling moeten hebben. We willen begrijpen hoe zij denkt, over wat ze maakt, over wie ze is. Um, dus ja, dat was al, al één. Nou, dan zo, zo telde het, stapelde het een beetje op. Ja, het had er ook nog meer kunnen worden, maar je, op een gegeven moment moet je stoppen. Moesten we stoppen, ja. ja, ja, ja. ja wat was de aanleiding om het te doen? Om een voorstelling van haar te maken? Uh, eigenlijk, eigenlijk twee. Uh, maar en ik hebben vaker in voorstellingen die we gemaakt hebben, eigenlijk, dook ze op op de een oh. of andere manier. Mm -hmm. in, in, als, als bron of als. Uh... Dus we wisten, we hebben, we hebben twee jaar geleden een voorstelling gemaakt over The Last Poets. Uh, over een dichterscollectief uit Amerika. Ja, met en toen, Otten, toen, toen, toen uh, met Christine, inderdaad, ook samen. En toen, uh, uh, eigenlijk was het van, we moeten, nu, moeten we, nu moeten we gewoon het verhaal van Nina vertellen. De reden, het meer was dat, dat ze gewoon steeds uh, er nog steeds is. En um, ik heb zelf een achtergrond in de hip-hop en hun clubmuziek, en daar leeft ze. Je, je kan naar een housefeest gaan. Is dat zo en om drie uur ochtends wordt gewoon een plaat van haar onverdund, zonder. Wordt gewoon gedraaid in een set. Ongedund, ja. Dus, dus, de, dus de, het is nog echt een, een, een, levende, een, levende, een levend fenomeen. Ja. Hans eigenlijk leeft ze voor jou ook nog steeds? Kom je haar nog tegen? Nou, ze is hier gaan leven. Mm -hmm. Ze is enorm gaan leven. Ja. Ik ben, ze dook bij mij op zo rond. Ja, ik ben nog van in de oorlog. Hè? Ja. Ze dook bij mij ja, op, op, uh, op zo afverteilt. in. Ja. Even kijken, 63, 64 of mm -hmm. zo al. En. Uh, ja, aanvankelijk had ik het niet zoveel mee. Dat kwam vooral door haar pianospel. Wat ik uh, geen, uh, geen jazz vond. Ik was heel hardcore. Heel klassiek dat inderdaad. Ja. Maar uh, nu met het herontdekken van Nina Simone... Uh, vind ik het juist heel, heel, ja, heel apart, heel bijzonder. En welk aspect trek jou dan vooral aan? Dus niet het klassieke piano? -speak? Het androgyne vooral. Mm -hmm. Dat vind ik een uh, heel interessant ding. Ja. Ik vind het daarom ook wel heel fijn... dat ik in de voorstelling op hoge hakken loop. Ja, je bent op een gegeven moment je uh, uh, lang weg. Je speelt meerdere rollen. Uh, je, je speelt ook, ook uh, een platenbaas uit, uit Nederland... die ongeveer voor haar op de knieën gaat. Die met haar wil trouwen zelfs. Ja. ja. Maar op een gegeven moment inderdaad ben je een tijd weg. Ik, ik zat te kijken van de week. Ik denk, hé, hey, komt die nog terug? Ja. En dan kom je inderdaad op uh, hoog hakken terug. En dan is er ineens een heel andere Nina. Een ja. diva. Ja. Ja. Het stond vandaag of uh, gisteren een uh, recensie in, uh, in de NRC. Uh, Recensenten schrijven natuurlijk een hoop, maar er werd gezegd... Van, op het moment dat Hans Dagenleid op het podium komt... dan ja, hij is hij de enige volwaardige acteur, of in ieder geval de professionele acteur. Uh, en dan, dan krijgt die voorstelling ook ineens vleugeltjes. Ja, maar dat zegt waarschijnlijk iemand die van, toneel, uh, die van het toneel is of zo. Hmm. Want als je gewoon van niks weet... Uh, dan, dan zie je een voorstelling die gaat over iemand die heel veel kanten heeft en een leven heeft gehad wat, uh, ja, op zijn lichtst gezegd uh, uh, wel dramatisch genoemd mag worden. Hm. Ik bedoel, dit is een compliment wat je krijgt, maar dat verdeel je graag over je andere mensen. Ja, dat de ik echt, Want ik zou je wel vertellen, die, men, die andere mensen die allemaal op het podium staan, nou, daar er er kan menig acteur nog een, een puntje aanzuigen qua scherpte en. Uh, de discipline en musicaliteit en dat ja, soort dingen. Ja. Nou, qua, behalve haar muzikaliteit had ze ook een boodschap Maarten, want ze was heel erg actief in de, in de burgerrechtenbeweging bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Hoe, hoe uitte ze die? Uh, nou, in haar muziek, mm -hmm. uh, in haar commitment. Ze trad op in manifestaties waar ze niet betaald voor werd en dus op allerlei manieren kwam dat, uh, kwam dat naar buiten. Maar ze was ook heel erg vurig daarin. En, uh, Eigenlijk, naarmate ze ouder werd, was er steeds duidelijker... dat het ja, wel allemaal wel leuk was, maar we hadden beter gewoon de wapens kunnen opnemen. Aha. Want uh, het heeft eigenlijk niet zo heel veel uh, veranderd. Was ze teleurgesteld? Uh, ja, teleurgesteld. Misschien zat het niet helemaal het goede woord. Uh, uh, ze was heel duidelijk. Hm. En, en, en, en teleurgesteld, ja, maar, maar, heel, maar daar heel droog in. niet, niet, niet uh, Droog en, en hard. Niet, niet van, oh, wat jammer, het is ons niet gelukt. Maar, uh, maar we hadden het gewoon echt anders moeten aanpakken. Ja. Radicaal anders moeten ja. aanpakken. Jullie hebben uh, onder andere een geweldige pianiste. Maar je hebt ook een fantastische uh, zangeres, Sabine Stark... die, die ja. ook uh, haar vertolkt. Wat een stem. Ah, wat was dat fijn. Uh, zullen we een klein stukje luisteren naar een van die nummers... waarmee ze wel degelijk een, echt een boodschap had? Ja. Uh, Mississippi Goddamn. Ja. God Can't you see it? Can't you it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Tennessee make me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Met dank aan de NCV voor dit uh, fragment. Mississippi Goddamn, waar, waar, waar, waar gaat het over? Gaat het over het zuiden van de Verenigde Staten en uh, de ongelijkheid? Het uh, gaat over Amerika. Hmm. de ongelijkheid. En uh, ze schreef het de nacht dat ze nadat ze had gehoord... dat er was een, was een, was een kerk was, ze op een kerk in Birmingham, Alabama. Daar, uh, daar waren het, op dat moment 26 kinderen. Daar stierven er vier. Vier kleine meisjes. Ze was woedend... Um, ze ging toen meteen in haar garage om een bom of een wapen te fabriceren. Wow. Maar dat lukte niet, want dat kon ze helemaal niet. Toen zei hij, man, maar dat kan je ook helemaal niet. Het enige wat jij kan is zingen. Toen heeft ze het lied geschreven. De ja. volgende dag heeft ze het lied opgevoerd. Ja. Dus het is een hele directe... Uh, dus daarom, het is, het is politiek zeker, maar het, is heel, het komt van haar darmen, van binnen. heel rechtstreeks een statement van woede over, over, uh, over ja, zoveel onrecht en onbegrip. Ja. Bart jou, uh, hou je van uh, dit repertoire van Nina? Ja, enorm, ja. ja. Nou ja, het is <coughs> eigenlijk alles wat ik nog aan zou toevoegen... Dat is, dat is te veel van wat er al, ook de betekenis van de voorstelling. Maar uh, voor mij zijn gewoon heel abstracte zinnen. Ja. De stem alleen al, dat is de hele ja. wereld die ja. ze eigenlijk tegenwoordig ja. Heb je de voorstelling gezien? Dan? Nee, nog niet. Ik heb het veel gehoord via Sabrina en nog een aantal andere Want Sabrina, af... die ken jij dan weer via de muziek? Ja, zeker. Heel toevallig. Dat is maar een halve link. Maar zij heeft ook een heel mooie koffer opgenomen... voor uh, zo'n uh, reclamespotje voor het Kankerfonds. Ja. Uh, in the Morning van de ja. Barry Gibbs. En die hebben wij toevallig met haar opgenomen. Dat liedje. het was een opdracht. Dat kwam bij ons binnen. Mm -hmm. En toen hadden we ook... Dat is natuurlijk uh, een open deur. Maar wij hadden het meteen natuurlijk in die, uh, Sabrina uh, voor ogen... Uh, als we dachten aan een uh, koffer voor Nina Simone. Ja. Uh, is, uh, Hans Agelet is, is uh, uh, uh, iemand als Simon Simone... Is er tegenwoordig nog een zangeres vergelijkbaar met, uh, met haar... in de zin van de, de gedrevenheid, maar ook het uh, politieke activisme? Ja, Michel ja. Nigeocello. Nick, Nick Nigeocello, die ja. Ja. bassiste. Ja. ja, vind ik. Ja, ja. Daar, vind, daar heb ik dezelfde, uh, hetzelfde gevoel een beetje bij. Ook dat androgyne en heel krachtig, ja. maar ook heel Vo vrouwelijk. Vrouwenhechten en, vooral, en, en, ja. Uh, heel gedreven ook. En uh, ja, buitengewoon uh, funky en uh, ja... Ja... Vind... Yeah. Heel erg lekker. Ja, zou, zou je over, ja, misschien dat je over haar ook een keer een voorstelling zou kunnen maken... maar dat, uh, dat is misschien ver weg nog. Ja, ja dat kan nog komen. Hè? Ja. Lekker uh, dat in kan. vooruitzicht weer. Dat kan. Je, je bent uh, behalve uh, acteur ook uh, uh, trompetist. Ik kondigde je al zo aan in het begin. Vind uh, je het prettig om die combinatie te hebben? Want het lijkt me dat het zo'n totaal andere manier van uit is. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik liever trompet speel dan lekker <laughs> acteren. Ja. Ja? En dan trompet op naaldhakken of dat ook niet? Nou... Uh... Dat op naaldhakken lopen, dat vind ik wel lekker. Omdat je iets doet wat heel ver van je, uh, ja, wat, wat, wat van je af ligt. Dus dan doe je iets wat... Uh, je je, je verbeeld iets uh, wat buiten jezelf staat. Dat vind ik heel aangenaam. Dus dat, dat, uh, dat maakt me wel allemaal niks uit. Maar dat trompet spelen, daar, daar, daar kan ik me echt helemaal in verliezen. Dat bij de toneelspeler blijft ja. toch altijd een soort van vreemde tweedeling houden. Ja, ja. Nou, en bij ons, in hoe maar... wij werken, als wij voorstellingen maken... Um... Eigenlijk spreken we acteurs aan als muzikanten. Onze ja. werkwijze is eigenlijk dicht bij de, de jazz of de hip-hop. Ja. Dat je mensen aanspreekt op ja. wie ze zijn. Ja. Niet vraagt om iemand anders te vertolken. En dat we, zo maken we de voorstelling ook. We, we bouwen een structuur en we hebben de, de inhoudthema's, een aantal teksten. En dan laten we de acteurs en de performers daarop riffen. Okay. En uh, uh, Hans zei vanaf het allereerste gesprek van... oké, okay, maar ik, ik, jullie weten ik trompet speelde. Ik wil wel met, iets met mijn trompet doen in de voorstelling. Ja. Wat er ook gebeurt, die trompet moet dus erbij. Die, die ja. was gewoon in de repetitieruimte. En, uh, en, en ja, dan, dan is hij gewoon erin. Omdat ja. dat, dat, dat, dat, dat is Hans. En dan valt het allemaal op zijn plek. Prachtig. Ja. Uh, dank jullie wel dat jullie er waren. De voorstelling Nina Simone live is nog tot uh, 20 mei te zien in het uh, MC Theater. En dat is op het terrein van de, de Westergasfabriek hier in Amsterdam. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week, ik ben Jurie Honing, saxofonist. Aanstaande woensdag krijgt hij de VPRO Boy Edgar Prijs, de hoogste jazz-onderscheiding die er in Nederland voorhanden is. En de jury schreef: Jury Honing getuigt van grote muzikaliteit, vakmanschap en ambachtelijkheid. En is op een creatieve, inventieve manier grensverleggend en grensoverschrijdend met zijn vak bezig. En dat is natuurlijk leuk om te horen. Denk ik. Eer in eigen land, wat, wat, wat ik heel erg leuk vind. Uh, het is ook een, een prijs met een beetje gewicht. Het is een soort van uh, eurofreis. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken volgens mij met uh, Louis Door voor acteurs. Zo'n soort gewicht heeft het. Ja, het is nu in Nederland heel leuk, want alles is uitverkocht. En ze staan overal met bossenbloemen en, uh, en noem maar op. En, uh, voor iemand die zoveel in het buitenland is, is, is dat gewoon leuk, omdat ik toch ook Nederlander ben. Eerdere winnaars van die prijzen waren grootheden als uh, Ferdinand Povel, Anton Goudsmit, Benjamin Herman, langer geleden Willem Breuker. En het is een prijs die ertoe doet, genoemd naar Boy Edgar. En logisch dat je als prijswinnaar precies weet wie dat was. Ja, natuurlijk. Het, ja, dat, dat spreekt voor zich. Uh, een vermaard huisarts die uh, uh, een orkestje start in de avonduren... En uh, met heel veel verven uh, probeerde de, de, de diverse stijlgroepen... die toen al aanwezig waren in Nederland bij elkaar te krijgen in een orkest. En uh, het niet erg vond om uh, zijn nachtrust te halen in zijn vogel En dan uh, daarna doorreed naar zijn praktijk. <laughs> Hele leuke man, uit nou, schijnt. Ik heb hem nooit gekend. De prijs bestaat uit een plastiek van Jan Wolkers... en een geldbedrag van 12.500 euro. De VPRO Boy Edco-prijs 2012 wordt woensdag uitgereikt. En dat dreigt een bijzonder avond te worden daar in het Bimhuis. Nou, ik, ik had twee keuzes. Of uh, we zouden al het geld opmaken aan een grote naam, die ik dan over zou laten komen. Uh, of, of ik zou het anders kunnen doen. En ik heb uiteindelijk gekozen voor een vriendenavond. Ja, weet je, je komt pas daar waar je bent, ook mede door de hulp van uh, je collega die zich ook waanzinnig inzetten, waanzinnige spelers zijn. Dus ik heb eigenlijk al mijn, bijna al mijn muzikale vrienden over laten komen. Dus die zijn er allemaal die avond. Dus dat, dat wordt een, niet alleen op het podium een groot feest... maar ook achter het podium, want ze kennen elkaar ook allemaal. Met onder andere het uh, eigen acoustic quartet van Juri Honing dat u nu hoort... zijn de elektrische band Wired Paradise voor het stevige werk... en de Puerto-Ricaanse zanger gitarist Gabriel Rios. De keuze voor de virtuele vitrine lag bij Juri Honing wel heel erg voor de hand. Wat denkt u? Precies... Mijn tenorsaxofoon. Uh, paar... Ik ben saxofonist natuurlijk. Uh, maar de meeste saxofonisten die ik ken, die hebben meerdere mondstukken. Dat is zeg maar wat je op die saxofoon zet. En uh, ook meerdere saxofoons, maar ik heb er maar één. En uh, daar ben ik enorm gehecht aan geraakt in die jaren. Het is ook zo dat nu dat... Uh... Ik, ik droom altijd over reizen, iedere nacht. Dat zit nou eenmaal in mijn systeem. Maar ik droom ook altijd hetzelfde. Ik droom dat ik op een vliegveld ben... en dat ik ergens bij een van die gates heb ik mijn saxofoon laten liggen. En dan ben ik de hele nacht op zoek... welke gate heb ik die saxofoon nou laten liggen. Dus ik, ik, ik ben wel altijd bezorgd over, zijn, over, over het welzijn van deze saxofoon. En uh, ik heb gelukkig een hele goede reparateur. Al, al 25 jaar dezelfde. Bijna 30 jaar al dezelfde. En uh, volgens hem kan ik er nog wel een tijdje op voort... Wat ik heel fijn vind, omdat als je een instrument echt heel erg goed kent, en daar gaat het eigenlijk om, voel je het instrument niet meer. Dus als ik aan het spelen ben op het podium, heb ik helemaal niet het gevoel dat ik saxofoon speel. Ik heb gewoon het gevoel dat ik direct reageer op de ontwikkelingen om mij heen. En dat is het grote voordeel van als je een instrument zo intens kent. Dus ja, in die zin ben ik enorm gehecht aan het, aan het apparaat. Ik heb hem in Nieuwstaat gekocht, uh, maar er is inmiddels wel wat overheen gekomen. Zeg maar. Hij is wel schoon, hij ziet er heel vies uit, maar hij is helemaal schoon. Maar op uh, Facebook opium uh, uh, is hij te zien. Ja, precies. opium.afro.nl staat het filmpje en ook op YouTube. Hans bij de Afro, het kanaal. En Honing is dit jaar ook te vinden op de Nederlandse jazzfestivals. 7 juli op Norse Jazz met Wired Paradise en daarna nog concerten in het buitenland. En de VPRO die zendt de avond in het bim -huis, die Boy Edgar-prijs uitreiking woensdag ook uit op Radio 6... vanaf 8 uur en ook via uh, Cultura 24. En volgende week de virtuele vertiende van uh, Jos T. Uh, druk met de voorbereidingen van de herneming van Orfeo et Aradici... in de tuinen van Vroesdijk. Vroeg me af, Hans Dagelet, ga je ook zo met je... Met je ben je ook wel eens bang dat je je trompet ergens op een vliegveld uh, laat liggen? Of toch niet? Ik heb hem wel eens uh, bij Dirk van der Broek laten staan. <lacht> bij de kassa. Toen was ik, uh, moest ik een voorstelling doen. En, uh, ik dacht, waar is mijn trompet nou? Bij Dirk van der Broek laten staan. Hij stond in, er in Amsterdam, maar ik was in een andere stad. Toen ben ik... Uh, naar de muziekschool gegaan, ter, pla ter, pla ter plaatse daar. En uh, er was nog iemand op een woonboot waar ik naartoe moest... om een trompet te lenen. Goed, mooi verhaal. Straks weer cultuurtips en uh, de buitenlandse boeken... met Lideway de Paris en uh, Bart Suair over Dox Records. De 15-jarige verjaardag gisteravond in Paradiso. Eerst het nieuws van half vier met Lieselot Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. De Griekse president Papoulias heeft partijleiders opgeroepen om morgen bij elkaar te komen. Hij deed dat nadat hij vanochtend was geïnformeerd over het mislukken van de derde formatiepoging. Papoulias praat eerst met de leiders van de drie grootste partijen. Daarna worden ook de partijleiders van de kleinere partijen uitgenodigd. In het Gelderse dorp Veldriel zijn vannacht zo'n 70 mensen slaags geraakt. Een man van 43 raakte zwaar gewond tijdens een vechtpartij bij een café. Stapte hij in zijn auto en reed hij in op geparkeerde auto's en cafégangers die bekogelden zijn een auto met stenen, waarbij de man ernstig gewond raakte. Twee mannen zijn opgepakt. Op het Markermeer is aan het eind van de ochtend een vrachtschip gezonken. Het bijna 100 meter lange schip maakte water in de machinekamer... ...en zonk binnen een half uur. De bemanningsleden zijn opgevangen door een schip dat in de buurt was.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 En dit is de ANBW-verkeersinformatie. Op de A58 Tilburg richting Breda staat voor het knooppunt Sint-Anderbos... een file van 4 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De rijban is daar tot maandagochtend afgesloten. En al het verkeer wordt daar omgeleid over de A27. En ook afgesloten is de, A2, de N246, de weg Beverwijk richting Westgrafdijk. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht tussen de A8 en Kromenie. Hou daar dus rekening met een omleiding. Dit is Opium. Ja, u bent terug uh, in uh, Carré. Tenminste, wij zitten daar hier lekker in het zonnetje. Uh, vier gasten aan tafel. Uh, en uh, die geven nu eerst even hun uh, cultuurtips. Uh, uh, Maarten van Hint, heb jij een tip? Iets gelezen, gelezen gezien, gehoord? Wat je de moeite waard vindt? Uh, ja, uh, uh, uh, volgend weekend Ayana Winters Johnson. Dat is een celliste, een zangeres. Hmm. Ja. Uh, die een ongelooflijk spannende mix van... eigenlijk. Soul, jazz en klassieke muziek. En een soort singer, songwriter. Het is het, waanzinnig. Het komt uit Londen. Aha. Treedt op in uh, uh, Amerika. Of, die is het nu voor het eerst in Nederland. Mm -hmm. Geweldig. En dat is, uh, dat is in, in het MC-theater okay. ook. Oké. Uh, um, ja. Volgend weekend. Volgend weekend. Oké. Okay. wat um, wil jij een typ? Nou ja... Terwijl ik er nog zelf niet geweest ben... wil ik uh, dat iedereen naar Bob Marley documentaire gaat. Ja, die ja. hebben we gezien. Die is echt heel mooi. Kun je maar kan... heb jij ja, ja nou ik heb hem gezien. Al, uh, Moet jij als een tip geven? Ja. gaat ja. naar die Bob Marley ja. Ja, documentaire. Ja, Tweeënhalf uur. Tweeënhalf uur. Echt ja. heel ja. erg mooi. Geen, geen seconde te lang. Of iets dergelijks. Anders daar gelijk, tip. Ja, uh, handen, dagen, let, ja ik, uh, ik heb dezelfde tip als Maarten. Nou, dat is toevallig. Nou, leuk. Ja. Oké, okay, dan hebben we die twee keer. Volgend weekend in het, op het uh, Westergasfabriekterrein. wij de Paris, jij een Ja, de reprise van de opera van Don Carlo. Ik ga morgen... Ja, dat is uitverkocht. Anders was ik ja. morgen ook gegaan. Muziektheater, mooi. Ik heb er toch nog eentje. Ja, nou nog eentje dan. Gregory Porter, Sarah McFarlane oh, ja. en Sabina Stark die met z'n drieën een uh, tribute aan Nina Simone gaan zingen. Ja, leuk. Oh, waar? Ook volgend weekend. Ook, ook het, volgend ook het weekend bij ons in het theater. Oh, dat oh, wordt ook heel bijzonder. Het wordt heel wow. druk daar. Goed. Recensietijd.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 Lieden wij Paris? Uh, La Dédicatesse, Steen op Steen en Santenkramer. Het zijn zomaar drie titels, maar er zit een verhaal achter. Dat wilt u niet weten. dat wilt u wel weten. Krijgt u nu? Ja, ze komen overal vandaan: Frankrijk, Zuid-Afrika en Polen. En altijd als ik hier zit, dan bedenk ik me: wat, heeft nou eigenlijk, wat hebben die boeken met elkaar te maken? Mm -hmm. In eerste instantie is het niks. En als je dan nadenkt, denk ik toch weer wat. En in dit geval is het een interessante combinatie van lichtheid, weemoed. Eigenlijk terugkijken, maar door dat terugkijken je verzoenen met het leven. Ik begin met David Funkinos, never heard of, Franse schrijver. Uh, heel erg mooi vertaald door Lisbeth van Nes, uh, uitgegeven bij Meulenhof. Het heet La Delicatesse. En gelukkig hebben ze de titel niet vertaald, omdat het ook uh, steeds verwijst naar het woord uit La Rousse. En de betekenis uh, wordt steeds uitgelegd. Ja. Het is een, een, een liefdesverhaal. En het, je zegt altijd Le bonheur se raconte mal. En dat is waar. Maar het begint met zo ongelooflijk mooi de liefde te beschrijven. En de eerste zin zet eigenlijk al de toon van het boek. Nathalie was nogal bescheiden een soort Zwitserse vrouwelijkheid. En dan hoef je verder helemaal niks meer te zeggen. dan denk je, ja, dat snap ik ergens wel. En dat komt later ook weer terug. Dus blijkbaar heeft hij het niet helemaal op Zwitserland. Ook niet op Zweden trouwens. Want ah. een van de collega's van Nathalie die komt uit Zweden. En dan zegt die heet dacht terug aan zijn Zweedse jeugd... een soort Zwitserse oude jaren. dus <lacht> eh, Dat wil zeggen dat dat twee landen zijn waar blijkbaar niks gebeurt. Er is iets gebeurd toen, in het verleden... Ja. tussen ja. Zwitserland en Zweden en David Funkinos ja. ja, nou ja. Nathalie is de hoofdpersoon. En eh, zij is een heel rustig iemand. En zij ontmoet op straat een meneer die meneer die praat nooit met iemand zomaar en opeens spreekt hij haar aan. En ze heeft daar eigenlijk nooit zin in, maar iets in hem charmeert haar. Ze gaan drinken, zoveel jaar trouwen ze... En eh, dat is een heel gelukkig huwelijk... totdat hij een keer gaat joggen en overreden wordt. En dan begint eigenlijk het werkelijk verhaal. Dan heb je die prachtige liefde gehad. Dan blijkt haar baas verliefd op haar. En hij haat steeds meer die overleden echtgenoot. Want hij realiseert zich. Had hij maar had ze nog maar geleefd, had hij nog maar geleefd mm. dan had ik een kans gehad. Ja, ja. En, eh, want doordat hij, bevroren, doordat hij dood is, ja, is hun liefde precies. bevroren. Precies. En zij denkt ook, nou ja, rot op met je liefde. Ze is daar helemaal niet klaar voor. Maar de tijd verglijdt en ze stort zich op haar werk. En op een dag komt daar deze Zweedse je collega binnen. Ze staat op, ze loopt naar hem toe en ze kust hem vol op de bek. En hij denkt, <lacht> jezus, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen. En dan is hij gegrepen, maar zij gaat verder aan het werk. En dat was even één moment. En dat was, zo noemen ze dat een, een, een, een, dat, een moment ja. graduite. Dus zomaar even iets wat voorbij gaat. Ja. En dan denkt hij, ja, maar zo ga je niet met me om. En dan begint het spel. Prachtig. En die baas er ervan... die baas natuurlijk. Ja, die baas Maar dat swipt het aan. Want dat, daardoor vinden ze elkaar. Die man wordt natuurlijk strontjoloers. Hmm. En daardoor denken ze van... Wacht eens even, dat, is ook alweer, dat zit dan mee in het spel. Dus dat is echt fantastisch. Klinkt goed. En, uh, het, het, is, uh, het is een heel rustig boek. Iemand die uh, echt omstuimige seksen, seks... En dat soort deel wat ik bij andere boeken wel eens aanbeveel... dat komt hier uh, niet zo in voor. Althans, uh, zeker niet in het begin. Maar het is van een waanzinnige schoonheid... En ik kan er ontzettend om lachen, vooral om de opmerkingen van de schrijver. Bijvoorbeeld als zij moet reageren op zijn, eh, op deze baas, zijn avances. Iedere andere vrouw zou zijn machinaties hebben doorzien. Maar Nathalie werd omhuld door de merkwaardige wolk van de monogamie, pardon, van de liefde. Nou, dat soort commentaar maakt het natuurlijk weer heerlijk. Mooi. David Fonkinos, La Delicatis. Ja. Meulof. Dan gaan we naar Ronelda Kamfer. Haar tweede bundel, Santekraam. Uit het Afrikaans, wederom vertaald door Alfred Schaffer. Ook een van de mensen die haar min of meer ontdekte bij een poëziewedstrijd. Uh -huh. Uitgegeven de podium. Ze is in uh, Nederland voor uh, een werkbeurs. Ze zit dan in het schrijvershuis. En ze treedt 6 juni op met Adriaan van Dis. Dat zeg ik maar even meteen. Uh -huh. En ik hou van Ronelda Kamfer. Zij, zij beschrijft haar... Ruwe leven, haar jeugd in Zuid-Afrika. Uh, ze is grootgebracht met natuurlijk hele arme zwarte grootouders... die niet konden lezen en schrijven, maar fantastische verhalen konden huh? vertellen. En het mooiste wat ik kan doen is even mijn iPad opstarten... en een gedichtje van haar voorlezen. En dan weet je dat het ja, een weemoed is... maar ook een helderheid en een nuchterheid. Sarah Slimmeisie. Vandaag is mijn huildag. Ik ga mijn witte rok aantrekken en kaalvoet voor die zee staan... met mijn oma's de parels om mijn nek ga ik een gat in die grond graven, voor dit zit en huil. Mijn tranen gaan oproken en ik ga die gat toegooien. Die getuigen gaan kom en die getuigen gaan gaan. Hullen kan mijn zandekraam vatten, maar mijn tranen gaan hullen in die kreini. Santa -kraam. Zal, ik zal ah. het even vertalen. Kleine, slimme Sarah. Vandaag is het mijn huildag. Ik trek mijn witte jurk aan en ga blootsvoets voor de zee staan... met de parels van mijn oma om mijn nek. Ga ik een gat in de grond graven, ervoor zitten en huilen... Mijn tranen zullen opraken en ik gooi het gat dicht en de tijd komt, en de tij loopt af. Ze mogen mijn zandtekraam hebben, maar mijn tranen krijgen ze niet. Het is, ja, ik vind het van een heerlijke helderheid. Je moet ze nu nog iets lezen. Er zit een fantastisch gedicht in van Jan van Riebeek... aan de bewoners, de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika, ergens ja. uit 1651. En uh, hoe hij komt uh, het land veroveren. En het is van een onbeschoftheid dat wil je niet weten. Heerlijk, er komt ook een antwoord op. Oké, okay, Ronel de S. Kamp voor de Santekraam. Gedicht ja. uh, vertaald uit het Zuid-Afrikaans podium, uitgeverij. Nog over Wislav Mislivski? Ja, heel kort. Steen op steen. Hij is beroemd geworden in Nederland... door zijn fantastische boek over het doppen van bonen. Dit is hetzelfde principe. Uh, hij begint te vertellen... hij uh, heeft in het ziekenhuis gelegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij komt na twee jaar terug. En hij komt in zijn dorp. En hij pakt steeds een aanknopingspunt. En de grote draad is dat hij een graf wil gra maken, bouwen. Hij heeft er eigenlijk geen geld voor waar de hele familie in kan liggen. Het, gat wordt, het graf wordt steeds groter. En hij mijmert over alle mensen die erin kunnen liggen... die erin zouden moeten. Te liggen dat de buren wel een beter graf kunnen maken. Uit het Pools vertaald door Karel Lesman, uitgegeven door Querido. Steen op steen. Weemoedig boek. Ook wederom niet van grote opwindendheid, maar van een uitzonderlijke schoonheid. Zeer aanbevelenswaardig. Goed, dat zijn er drie. Ik noem de titels nog even. David Funkinos La Delicatesse, uitgeverij Meulhof. Uh, Ronelda S. Kamfer, Santekraam. Gedichten vertaald uit het Zuid-Afrikaans uitgeverij Podium. En Wieslaw Misliwski, Steen op Steen, uitgeverij Querido. Dankjewel, Liedeweide. Gaan wij naar de live muziek. Straks uh, Docs Records, daar meer over. Vijftien jaar bestaan ze en uh, Bart Sueer, de baas van de eerste uur... die vertelt erover hoe een platenmaatschappij... heden ten dagen het hoofd boven water houdt. Eerst nu de Lefty Soul Collection, Connection met She's Not Answering. She's not answering That's when this calls She's not answering That's when this calls She's not answering That's when this calls She's not answering That's when this calls She's not answering That's when this calls She's not answering That's when this call Holding on to the Joy and fun Keeping love is hard. Like a bird That flight with our wings It crashes time and time Again All along Wishing, hoping, hoping that the pain goes away. But it won't, cause it's here to stay. Hey, hey. He misses seeing the light. She made everything right. Holding on, no joy inside. Thinking, crying of yesterday, how the love just faded. That's when it's calls She's not answering That's when this calls He know the blow he gave Het is Soul Connection met speciale mentioning... Michelle David op de vocals, uh, She's Not Answering. Mijn volgende gast die zit uh, die misschien nog een beetje wakker te worden. Nou, wel, het valt eigenlijk best mee, hè? Top? Ja, ik ben ja, ja. uh, heel wakker. Ja, gisteren, gisteren vierde Bart Zuer, namelijk in Paradiso... het 15-jarige jubileum van zijn label Docs Records... bekend van artiesten als Bouter Hamel, 103, Jovanka... Maar hoe hou je in een tijd dat iedereen downloadt... je label overeind en brengt Docs over 15 jaar nog steeds cd's uit? Je, je bent behalve uh, plaatbaas, je bent ook saxofonist, hè? Uh, ja, eigenlijk ben ik, ja, dat, ik ben saxofonist. Ja. En dat, dat, die dingen eromheen, dat is dan Docs Records, Dat is straks voortgekomen, eigenlijk. Ja. heb je nog uh, met gisteren ook gespeeld? Gisteren meegedaan? Ja, ja, ja, zeker, ja. Ik ja. heb de hele avond op het podium staan. Uh, Doe maar, ja. Je had niet uh, de saxofoon bij, uh, bij de Dirk van der Broek laten staan... of iets dergelijks, dat overkomt nee. Ja niet. Nee, ik heb hem wel eens in de trein ooit laten staan... maar dat was gisteravond, had ik hem. <laughs> ik ben trouwens nu, uh, want het is wel laat geworden... ik ben één gewoon wel nu kwijt... waarvan ik niet weet waar die terecht is gekomen. Eén van de opsporingen uh, Ja, dat komt nog, jullie... die ligt in een van de auto's. Of zo. Maar, Hier volgt een politiebericht. Een gevoel. De politie vraagt u anders voor het volgende. Ja, het is erger nog, want het is een geleende sax. Hai. Maar goed. Oei, nou, dit hadden we beter niet uit kunnen zenden misschien. Ja. ja, ik ben hem zo wel. Je weet, degene die het over gaat, je weet het. Bart gaat je straks bellen. Uh, waarom start jij? Want je zegt dat saxofoon, dat is echt de, de, de core business. Uh, waarom startte jij 15 jaar geleden een label eigenlijk? Nou, ik, um, ik was toen heel actief uh, en uh, uh, ja, uh, heel positief over mijn bandje Svek... Uh, dat is een band waarmee ik ook heel veel op uitgebracht. Ook bij andere labels. En uh, het is heel organisch ontstaan. Hoor. Op een gegeven moment kwam er een moment dat je dacht van... Uh, nu maar zelf doen. Mm. En het heeft wel een aanleiding gehad. Maar die, die is niet eens meer zo belangrijk. En als ik er nu op terugkijk, dan denk ik ja... Het, het, het was niet echt commerciële muziek. Zeg maar jazz of geïmproficele muziek. En als ik het nu analyseer met terugwerkende kracht, dan denk ik dat de, de malaise in de platenwereld, zeg maar. Ja. En dat was natuurlijk bij de jazz al veel eerder aan de orde. Mm. Want daar werd al helemaal nooit de muziek verkocht op ja. platen. Of daar kon je nooit, uh, geld mee verdienen als muzikant. En dan had je, wij waren toen eigenlijk heel pardoes op een soort antwoord gekomen. Min of meer. Door uh, zelf boekingen te doen en platen en dan te platen zien als visitekaartjes, als investeringen. En het geld verdienen, proberen via de boekingen, de optredens binnen te krijgen. Ja. En dat is heel, helemaal zonder wetenschap ontstaan. Dat ja. is, laten we dat gewoon. Ja. Al, al het geld wat er komt, bundelen. En dan kan je wat bouwen. Ja. Nou ja, goed, maar dan heb je de, de, je eigen CD's van de San Francisco Earthquake-sprek. Uh, uh, die die breng je dan uit. Maar, maar dan komen er ineens ook andere artiesten bij. Ja. Benny Sings bijvoorbeeld, als producer. Ja, we hebben eerst jarenlang... Hebben we we, we dachten, hey, we hebben nu een distributeur. Dus we kunnen plaatjes uitbrengen. En we hoeven nooit meer een A&R manager van de platenmaatschappij te overtuigen. We kunnen ja. gewoon door, zeg maar. Ja. Het is een heel raar idee dat je eigenlijk denkt dat je muzikant bent met de gratie van een uh, platencontract. Dat is een bizar idee. Ja. Als... Uh, een schilder die een galeriehouder zou moeten hebben om te kunnen schilderen of ja, iets dergelijks. Nou, ik weet niet een schrijver heeft toch nog wel steeds een uitgeverij nodig of niet? Liedweidepari. Nou, steeds minder zeggen ze. Ja? Nou ja. Nee, maar kijk, je kunt schrijven, ook al word je nooit uitgegeven. Want het is maar de vraag voor wie schrijf je. Hmm. Ja, je hebt het idee dat ik wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken van mijn... Ja, maar er komt daarna, je zal het toch eerst moeten schrijven... en zou je toch eerst op je kont moeten zitten en een boek moeten schrijven... zoals je ook eerst muziek moet maken. Dus, ja. Ja, nou, goed, nou terug naar, naar, naar de muziek. Uh, dat, dat nou, bruikt... ja? ja, precies. En, en um, ik weet niet meer precies waar we erop... Oh, ja, dat, dat, dat, dat of het is... uitbreidt dat het er een hele ja. andere artiest erbij uh, waar... Ja, we hadden altijd het idee van... Ja, als je nou echt een, uh, dit was voor ons een heel vehikel om zelf verder te komen. Ja. En uh, bandleden van ons, de drummer van Svek toen... dat is uh, Stefan Kruger, die is met Zuko begonnen. Uh -huh. Dus dat kon allemaal. Plotseling. Dat was ja. een soort van. Uh, uh, en en uh, we hadden ook het idee, uh, ooit moet je wel met andere mensen gaan samenwerken, wil het uh, levensvatbaar uh, worden. En je krijgt dus ook heel grappig, zodra je ook uitkomt met een label. Dan krijg je enorm veel mensen die gelijk uh, muziek opsturen. Dat gaat helemaal vanzelf. En het duurde echt al jaren voordat ik dacht. Ja, nou, God, dat vind ik echt geweldig. Ja. Benny Sinks was eigenlijk de eerste die ik niet kende. Die, dat is de. De, de neef Jacob Derwig, acteur van Benny Sings, die kwam ooit met zijn muziek aan. Die zei: Ja, ik heb een neefje die maakt muziek en luister er eens naar. Ja, ja. En dat was voor het eerst dat ik dacht: van, Goh, dat, dat, dat moet echt gehoord worden. Ja. Hier ga ik, uh... En je, je herkent ook een soort geluid waarvan je dacht: Dat, dat wil ik uitgeven? Of... Ja, nou ja, ja, precies. Dat is, ja, ja, ja, zeker, ja. Ja. Misschien kunnen we daar even naar luisteren, naar een stukje Benny Sings Party. Leuk was dat het neefje bleek ook een uitstekende producer te zijn. Want hij ging ook. Uh, uh, later ging hij ook uh, het geluid, ik maar zeggen, uh, maken van andere artiesten. Ja, en de songs schrijven. Ja. Ja, ja. zeker. Ja. Hij is... Uh... Uh, zo is de samenwerking tussen Docs en uh, Wouter Hamel ontstaan en ook Geofanka. Mm -hmm. Dat zijn allemaal een samenwerkingen samen met Benny Sings eigenlijk. Ja. Ik, ik kan me voorstellen dat zo iemand als Wouter Hamel. Dat is natuurlijk een enorm grote vis. Die is groot in Japan, big in Japan en ook in andere landen. Ja, het is nu big in Germany is die Aha. echt. Ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk momenteel heel erg aan de hand. Uh. En dan te bedenken dat hij ooit door Universal een grote maatschappij is afgewezen. Ja, dat, dat is inderdaad een verhaal. Het is een leuk verhaal, was het inderdaad. Uh, althans, leuk. Ja. Het <laughs> is ook niet zo interessant. <laughs> Alles is relatief, verder. ja. ja. ja. Uh, nee, het is vooral een jongen die zo gedreven is, die wacht ook op niets of niemand. Dus daar moet je, als je daarmee wil samenwerken, of het nou Universal heet of Dogs, dan moet je gewoon erg je best doen en heel hard meelopen. Mm -hmm. Wil je zo'n jongen bijhouden? Want als je hem ziet werken of je hoort hem praten, dan weet je dat dat is er zo eentje. Die gaat er sowieso komen, linksom of rechtsom. En dan met of zonder hulp. Het is een enorm Aha. gedreven... Maar, maar kennelijk uh, spreken jullie dezelfde taal. Want hij komt bij jou en hij, gaat, uh, ja. hij zit daar ook nog steeds, toch? Ja, ja zeker. Ja, nee, uh, we werken heel fijn en uh, vol liefde samen. Het is een heel bijzondere samenwerking. Hij is... Um, uh, ja, hij, heeft helemaal, uh, hij is helemaal tot bloei gekomen. Hij hmm? heeft nu drie albums uit in een vrij korte tijd. En hij speelt uh, enorm veel. Hij heeft uh, afgelopen jaar volgens mij iets van... 200 concerten gegeven, echt extreme, extreme work ethic, zeg maar. Ja. Uh, en hij, uh, toevallig gaat hij nu geloof ik even een paar weken wat rust nemen. Ja. Maar uh, dat, dat houdt nooit op, dat is een jongen met een uh, hele hoge... Ja, hoe moet je zoiets doen? Om. Omloopsnelheid of, de, of ja, omloop, ja, ja, ja, ja, Ja, even een stukje luisteren. We kennen het wel, maar we willen het toch wel even horen. Nog een stukje Wouter Hamel. Why this is het bed is het bij het just silence all the flauw zit en dit zo vooral is natuurlijk. Als zelfs buitenstaander naar die muziek kijkt, uh, luistert vooral. Uh, is, is, is er een soort doks geluid te herkennen? Vind jij zelf? Nou, dat... Ik uh, weet het niet. Als je weinig bandjes hebt met wie je nog werkt. dan heb je al heel gauw één geluid. Hè? Kijk, als je één band uitbrengt. heb je één sound. Dus, uh -huh. dus, dus dat is helemaal niet de bedoeling van Docs. dat we één geluid willen nee, zijn nee. of blijven. Uh, het is maar. dat groeit wel. En op een gegeven moment kom je ook. Uh, zoals Kees de Koning van Top Notch van de hip-hop. nou blijft Soul Connection connect. of een heleboel andere dingen. Ja. Dat is een kwestie van kwantiteit. Op een gegeven moment heb je meer kleurtjes. Ja. Ja. Maar dit, dit is wel. wat ik wel leuk vind aan dit nummer. om te, uh, uh, om te, te illustreren is, is die. Uh, Jazzzanger met een heel mooi jazzy liedje. Uh -huh. Wat uh, prachtig met samples helemaal tot stand is gekomen. Dus alles wat je hoort aan strijkers en de hele begeleiding, is gewoon uit de computer. En, dat is lekker toch, of niet? Mm -hmm. Nou, het, het, het is vooral ook het Ja, dit was een hele goedkope plaat. Maar is dat ook, speelt dat ook mee? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, je kan, je kan niet een heel orkest uh, regelen. Nee, dat, dat, ja, dat, dat speelt wel mee. Maar, ja. ja, dat speelt, altijd mee, dat speelt ja. altijd mee. Je moet altijd op de centen letten. Is er wat dat betreft iets veranderd in 15 jaar in de industrie? Ja, ik denk het enorm, ja. Wat? Nou, uh, nou, wij leunen helemaal niet meer op platen. Dus dat, dat, Je maakt een plaat, maar je bent bezig met uh, optreden. Dus je bent eigenlijk met de hele carrière... We zijn veel meer een managementbureau. Ah. Dus je bent bezig met de carrière van een artiest, die help je. We zijn een soort uh, facilitair... Bedrijf. bedrijf voor die artiesten. En dat gaat over marketing, over promotie. En natuurlijk een plaatje, want die heb je nodig voor de marketing, ja. cetera. Dus het is, eigenlijk niet, het is niet van de ene CD naar de volgende leven, maar het is meer. Nou, de CD moet niet meer zitten. Nou, de CD die brengt telkens een carrière op stoom. Dus de CD is telkens de volgende stap van iemands carrière. Dus het blijft altijd rondom opnames hangen. We noemen het nu CD, maar ik ga het eigenlijk beter opnames noemen. Ja. En die opnames, die, die, dat is de helft van een artiest. De andere helft staat op het podium. Dus je hebt die twee eigenlijk waarmee alles tot stand komt. Ja, ja. Zo, maar houdt het je niet allemaal heel erg weg heen? van je eigen spelen? Ja, ik speel nu wel heel veel minder. Maar dat vind ik ook wel best. Dat is een beetje zo dat hebben mensen een levensfase. Ik ben ook niet meer zo ijdel als vroeger dat ik op dat podium moet spelen. Dat hoeft niet meer. Ik luister trouwens voornamelijk naar muziek zonder saxofoon. Dus ik ben ook helemaal niet zo'n saxofiel als zo. die... Uh, uh, ik heb heel vaak heb ik een heel bewuste ge keuze gemaakt om even niet te spelen. En dan vond ik dat een hele mooie uh, muzikale bijdrage. Zeg maar ja. maar feit bestaat uh, nog wel. Als, als... Nou, we zijn eigenlijk nooit gestopt. Goed zo. We zijn, we zijn nog niet actief, maar uh, we weten ook niet wanneer we verder gaan. Maar, uh, okay. Gisteren ja. hebben we niet gespeeld. Nee. Over 15 jaar ben je er nog als platenbaas? Ik hoop het. Oké, okay, ik hoop het ook. Oh, de 30e uh, verjaardag vieren we dan ook weer. Dankjewel, Bartje weer. Vanaf, uh, nee, vanaf vanavond ja, treden de DOX artiesten ook weer op in het hele land. Bruut vanavond bijvoorbeeld. Jazzformatie in Deventer Wouter Hamel in Assen. Meer informatie. Doxrecords.com. Filmflits. De recensies zijn verschenen. Maar wat vindt u er eigenlijk van? Opium pijlt de meningen over... Dark Shadows, de achtste samenwerking tussen regisseur Tim Burton en acteur Johnny Depp. De film is een zwarte komedie over de vampier Barnabas Collins... gespeeld door Depp uiteraard, die na twee eeuwen in een kist te hebben doorgebracht... ontwaakt in de jaren 70 van de vorige eeuw. Het was op zich wel leuk, maar niet dat je zegt, echt geweldig of zo. Ik vond het een uh, grappige film vooral. Ik had er eigenlijk wat meer van verwacht. Ja, ik wil geen chick flick zeggen, maar het, lag heel veel, het ging heel veel de romantische kant op. En ik hou er wel van dat het zo groot en bombastisch is, maar uh, ik had ook iets veel verwacht. Uh, het gaat over familie uh, Collins, uh, waarvan uh, Barnabas uh, 200 jaar geleden in een graf is, uh, in een kist is begraven. En uh, hij wordt bevrijd en uh, komt terug als vampier. Zij dus heeft twee eeuwen overleefd en komt in een nieuwe wereld uh, waar hij allerlei gekke dingen ziet en er nooit van heeft gehoord. En, uh, dat uh, maakt de film af en toe wel grappig, uh, maar goed, het blijft wel uh, fantasy en daar moet je wel fan van zijn. Dit was vooral een, een, comedy, uh, een comedy romantic film, maar vooral rond het einde zie je toch dat het echt creepy wordt. Wat, wat Tim Burton graag doet in zijn films, die wil je toch eigenlijk ook wel bang maken zonder echt een horrorfilm van te maken. Op het einde werd het allemaal iets te onrealistisch, denk ik. Daar was ik niet helemaal op voorbereid. Nee, het was niet over de top hoor. Ik vond het wel grappig, ik hou er wel van. Johnny Depp vind ik een grandioze acteur, dus daar ben ik een grote favoriet van. Het heeft wel allemaal iets heel geks en iets heel raars. Maar wel altijd op een andere manier. En dat vind ik wel heel knap hoe hij dat doet. Dus dat hij niet altijd hetzelfde type neerzet. Hoewel het wel in dezelfde lijn is, de personages die hij doet. Twee sterren. Ik denk toch vier. Vier en een half misschien? Uh, ook al vier. Drie. Ja, ik ook al drie. Ik denk drie of zo. Dan zou ik hem ook drie sterren geven. Drie sterren dus voor. Uh... Dark Shadows, film van Tim Burton met uh, Johnny Depp. Uh, achtste samenwerking van de twee. Um, wilt u hem zien op het, op het Witte Doek? Dat kan. Uh, hij draait uh, sinds afgelopen donderdag in, uh, de hele, uh, in het hele land. En morgen is er in het uh, I, het uh, Filminstituut uh, aan het I hier in Amsterdam... een uh, Tim Burton-manifestatie uh, of zoiets met films en documentaire uh, over hem. Aan de overkant van het ei. Goed, uh, ik dank uh, mijn gasten van dit uur. Bart Weer, Hans Daglet, uh, Maarten van Hinten, Liedwijde Paris. Um, dat jullie waren fijn. Um, straks gaan we verder uh, met Leopold Witte onder andere... over het uh, hoorspel dat de AVRO maakte van het toneelstuk 237 Redenen voor Seks. Uh, we bellen met uh, René van Koten in, uh, in de bus. Next to Normal speelt hij vanavond in Hoofddorp. En de Lefty Soul Connection die gaan ook nog een keer spelen. En uh, Conrad Maas die vertelt wat er vanavond in Opium Televisie zit. Dat en meer straks na het journaal van 4 uur. Tot straks.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 Dit is Radio 1.